eerst een gedeelte voor uit de Torah. Voorafgaande aan mijn onderwerp. En dat gedeelte is uit de Torah. Deuteronomium 8, de tweede Torah. De tweede Torah, deuteronomium. Hoofdstuk 8. Vers 2. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Om u op de proef te stellen, dat is de grondtoon, God stelt op de proef. Dat is ook de grondtoon van mijn preek, van mijn onderwijzing. Als we dat missen, dan missen we de essentie van alles. God stelt op de proef. God verootmoedigt ons. God verootmoedigde zijn volk, Israël, in de woestijn. God heeft altijd op de proef gesteld. Altijd. Adam en Eva in de of. Abraham stelde God op de proef. Denk aan Genesis 22. God stelde hem op de proef, staat er letterlijk. Altijd, hij moest zijn zoon offeren. Me dunkt, dat is op de proef stellen. God stelde zijn volk Israël op de proef. En de bedoeling was om hen te verootmoedigen. Om te kijken wat in hun hart was. Om te kijken of ze God lief hadden. Wat Ellie naar voren bracht. Onze eerste liefde. Wat is onze eerste liefde? Wat was de eerste liefde van Israël? Nu mijn onderwerp. Mijn onderwerp is vandaag... niet de Satan. Teleurstellend. Het thema... dat ik vandaag breng... is... de beproeving van Job. Dat gaat tussen... God en Job. Tussen Job en God. Vandaar dat ik begonnen ben... met het voorlezen van die tekst... uit Deuteronomium 8. God verootmoedigt zijn volk. God verootmoedigt... om hen op de proef te stellen... om te weten wat er in hun hart is. Dat was ook het doel... van de beproeving... van Job. Om te weten... Wat er in zijn hart was. Als we dat missen. dan missen we de hele essentie van het boek Job. Het gaat namelijk in het boek Job om de beproeving van Job. Het gaat niet om de Satan. Wat zeg je? Het gaat niet om de Satan. En het boek Job in hoofdstuk 1 en 2 staat er steeds over de Satan. En hij zegt: Het gaat niet over de Satan. Nee, het gaat niet over de Satan. Het gaat over de beproeving van Job. Dat is de essentie. De beproeving van Job. Om Job iets duidelijk te maken, wat Job helemaal niet begreep. En heel lang niet begreep. En pas op het eind begreep hij er iets van. Maar ik loop vooruit. Ik begin nu te lezen in het boek Job. Er was in het land Us, een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht en godvrezend en wijkende van het kwaad. Wijkende van het kwaad. Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. En nodigden dan hun drie dochters, zusters uit om... Met hen te eten en te drinken. En telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan desmorgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vanwel gezegd. Iedere keer weer. Ik weet niet wat er gebeurde in dat gezin van hem. Maar Job was heel godvrees, want week van het kwaad. En hij vertrouwde het niet of zijn kinderen wel God lief hadden. Zoals wij God lief zouden moeten hebben, hè? altijd. Maar Job was een goede man, een heel goede man. En hij offerde voor zijn zonen. Want hij in zijn hart, hij was er niet helemaal zeker van. Op zekere dag nu kwamen de zonen van God Gods om zich voor de heren te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. Dus toch de dochter Satan. Daar zou ik het toch niet over hebben. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik heb gezegd. Het gaat niet over de Satan. Het gaat over de beproeving van Job. Het is voornamelijk Job en God. Die twee. Die Satan die speelt een rolletje. Nou voor mij het een rol. Een noodzakelijke rol zelfs. Maar hoe ligt het? Hoe ligt het? Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, eerst zegt de heer Jaber tegen de Satan. Er staat trouwens de Satan, haar Satan in het Hebreeuws, om het nog ingewikkelder te maken, de haar Satan. In, in nummer 22 lezen we Satan. Maar niet haar Satan. Hier staat haar Satan. De Satan. Och, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? En jij beweert dat het niet over de Satan gaat. Het gaat alleen maar over de Satan. Oh ja. We zullen zien. De Satan antwoordde de Heer van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Ik moet denken aan een tekst. Even bladeren. Uit uh, twee kronieken. Hoofdstuk 16, vers 9. Daar lezen wij, waren de Kusiten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters, toch heeft de Heer hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. Want de Heeren ogen gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wie er hard volkomen naar hem uitgaat. Om krachtig buiten te zijn, weer hard volkomen naar hem uitgaat. Dat wilde God van Israël in de woestijn. Dat wilde God van Job, wie's hard volkomen naar hem uitgaat. En hier staat, dat is heren ogen gaan over de hele aarde. In Job lezen wij, de Satan antwoorden de heren, van een zwerftocht over de aarde die ik door kruist heb. soortgelijke formulering. Ik kom van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb, zegt de Satan tegen, tegen weg. Maar in 1 Chronique, 2 Koronik 16, vers 9, lezen we dat God doorkruist. Hoe kan dat nou? God doorkruist, God kijkt, hij ziet met ogen op de mensen neer. Maar hier lijkt het, hier is het de Satan die doorkruist, die de aarde doorkruist. De Satan die neerkijkt. En de Zatan antwoordde de heren, is het om niet dat Job God vreest? Heb je zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Dan krijg je een conversatie tussen Satan, de Satan en God. Het werk zijn handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. Zegt de Satan tegen God. Nou, de heren zeiden tot de Satan, zie al wat hij bezit, zei in uw macht. Hoe kan het, die samenwerking tussen Satan en God, hoe kan het? Collaboreert Satan met God? Collaboreert God met Satan? Het lijkt het wel. Er is een samenwerking. God zegt tegen hem. Zie, al wat hij bezit, hij bezit en zij in uw macht. Dus het is op initiatief van God. Op initiatief van God. Dat Job beproefd wordt. Op initiatief van God. En de Satan. Ja, u moet even, we moeten even resetten. We moeten even... Onze klok gelijk zetten met de klok van God. We moeten even resetten. Onze mind moet even veranderd worden. De Satan is niet degene die de boosdoener is. Satan is hier niet Hitler of nog erger of een bovennatuurlijke vijand. Nee, Satan speelt hier een rol, een noodzakelijke rol in het plan van God. Want God wil de mens Job Beproeven. Dat is altijd Gods bedoeling geweest. Als we dat missen, dan missen we de essentie van, van de hele Bijbel. Wist u dat er maar drie, vier teksten zijn in het hele Oude Testament die over Satan gaan? Drie teksten maar. Nou, vier. Maar die twee daarvan zijn eigenlijk dezelfde. Dat is heel bitter weinig hoor. Satan speelt een bijna een ondergeschikte rol in de Bijbel. In het Oude Testament in ieder geval. Dat is heel bijzonder. Dus God werkt samen met Satan. Nou, dat is ongedacht. Om dat te beweren, dat kan niet. En toch beweer ik het. En ik hoop u dat duidelijk te maken aan de hand van het boek Job zelf. Ik onderleen mijn argumenten aan het boek Job zelf. Ik, ik vul niet in, ik leg de tekst uit. Ik leg niet dingen in de tekst. Het is het initiatief van Jawe. Strek daarentegen uw hand uit en tast aan wat hij bezit. Dat zegt God zelf. God wacht niet af. Nou, ja, de Satan, zo'n macht, zo'n geweldige macht. Die doet zijn werk wel. Ik, ik, ik zie wel wat ik er aan op kan lossen. Laat ik hem eerst maar zijn werk doen. Nee, God zegt zelf. Strek uw hand daarentegen uit. Zie al wat hij bezit, zij, vers 12. Zij in uw macht. Dus God legt het in zijn macht. Hij vertrouwt het. Hij leent als het ware. De Satan leent eigenlijk Gods macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Weer is het, ja, weer zelf. Die zegt, ja, maar tegen hemzelf zult u uw macht... Uw macht is beperkt. Alleen maar voor zover ik het toesta, hoor. Bedenk dat wel. Alleen voor zover ik het toesta, heeft u de macht over je op. Toen ging de Satan van de heren, van de heren aangezicht heen. De Satan vervult in dit verhaal een noodzakelijke rol. De hoofdrol, en ik beklemtoon dat met alle klemtoon, de hoofdrol is voor God en voor niemand anders. En de Satan is een dienaar van God, een engel. Het is een dienaar van God. En een dienaar van God is altijd ondergeschikt aan God zelf. Altijd. Het is een dien, een engel, een dienaar van God. Hoe weet ik dat? Ja, hoe weet ik dat? In Habakkuk 1 vers 3 staat dat de Heer het terrein is om het kwaad te aanschouwen. De Heer is terrein van ogen om onrecht te aanschouwen. staat in Habakkuk 1 vers 13. Hoe kan het dat God een Hitler toelaat in zijn vergaderzaal in de hemel? Rustig met hem praat, alsof het een vriend is. Hoe kan het, dacht je dat God die terrein is van oog om het kwaad te aanschouwen? Wel het grote monster Satan, de Satan van de populaire verbeelding, vrijspel geeft om als een Hitler tekeer te gaan, om de ziel in het verderf te storten en alles en nog veel erger. En God zegt, nou, ik geef het in uw macht. Niets gaat buiten Gods wil om. Niets gaat buiten Gods wil om. Oh nee, Job 1, dat geeft ons eigenlijk een clue, een sleutel tot het verstaan, meen ik toen stond Job op, op, scheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd en daarop wierp hij zich ter aarde. Boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de schoot mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. we, want dat, dat is de naam van God, hè? de Heer staat in het hoofd. we staat in het Hebreeuws. we heeft gegeven... Ja, heeft genomen. Wat, Satan? Satan heeft helemaal geen macht. God heeft gegeven. God heeft genomen. Alles. Dat is de beproeving. Dat is de ultieme beproeving van Job. In dit alles zondigde Job niet. En schreef God niets ongerijmd toe. Wat zo mooi is in, in Jacobus, uh, Nieuwe Testament, Jacobus lezen wij dat Jacobus prijst de volharding van Job. In het hele, hele boek Jacobus staat niets over Satan, niets over duivel, helemaal niets over gevallen engel. Staat trouwens nergens in de Bijbel gevallen engel, heb ik al een keer gezegd. Hij prijst de volharding van Job. Waarom staat daar nadrukkelijk in Jacobus 5 dat de volharding van Job geprezen wordt? Laat u maar nou, ik kan het ook voorlezen, maar zo staat er Jacobus 5. Omdat het niet gaat om het begin van een beproeving, maar het gaat erom of je volhardt in de beproeving. Het maakt helemaal niks uit of je geweldig sterk bent in het begin van een beproeving. Nee, of je volhardt tot het einde toe. Daar gaat het om. En daarin werd Job geprezen. God heeft Job beproefd. Het was God, echt niemand anders dan God die Job beproeft. God heeft de regie van begin tot het eind. We denken dat God het uit handen gaf, overgaf aan een Satan. Nee, echt niet. De Satan speelt zo'n rol in het hele Oude Testament. Het Oude Testament is drie kwart van de Bijbel. En er staan drie, vier teksten hooguit over de Satan. En dit is er één van. Dit is er één van, echt waar. En in en in Genesis, maar daar hebben we het erover gehad, dus daar begin ik nu ik weer over. Staat er staat helemaal niets over de Satan. En in Deuteronomium staat, nou ja, nou ga ik wel herhalen. Dat God ons, het volk Israël, om te beginnen, wil verootmoedigen om te kijken wat er in hun hart... Op de proef stellen, om te kijken wat er in hun hart is. God stelt altijd op de proef. We moeten echt niet denken... Dat er iemand is die machtiger is dan God. of die zelfs maar in zijn schaduw kan staan. Een andere macht. Ik begin nog maar, hè? in het begin. Ik ben onlang niet klaar. Hoofdstuk 2: Strek daarentegen uw hand uit. Een tas en tas zijn gebeente en zijn vlees aan. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. Wat een secreet, zouden we denken. Die Satan, wat een secreet. Zorg, mijn onparlementaire on taal nu. Hoe kan die Satan dat zeggen? En God die, uh, die zegt, zie hij, hij zei in uw macht, alleen spaar zijn leven. Het is God die het initiatief neemt. Die de verantwoording neemt. Voor alles wat er gebeurt in Job's leven. Um, nou, er staat een tekst, die moet ik eigenlijk niet gebruiken, want uh, het lijkt, lijkt, mijn stelling te ondergraven. Dus dan moet je die tekst niet gebruiken, want het is altijd de kunst om uh, te prediken, uh, om selectief te prediken. Alleen die argumenten te gebruiken die jou uit uitkomen. En geen argumenten te gebruiken die jou niet uitkomen. Dat is de hele kunst in het christendom ook. Gebruik teksten die jou uitkomen. Kijk, ik kan een heel betoog houden. Ik ben er zeer goed in, toe in staat, hoor. Het is geen ijdelheid voor mij. Ik, ben zeer, ik kan een enorm betoog houden... Uh, uh, die uh, steunt, ondersteunt de leer van de Triniteit, oftewel die eenheid Ik ben zeer goed in staat om een betoog te houden. Ik kan bijna iedereen wegvagen. Met een betoog... Nou... Dan is de drieënheid uh, gewoon de Bijbelse waarheid. Ik kan dat. Maar ja, dan moet ik wel bepaalde delen van de Bijbel weglaten. <laughs> dus het is altijd het selectief lezen. En dat is de kracht. Sorry hoor, dat ik een beetje. Dat is de kracht van het christendom. Selectief lezen. Hoe kom je erbij er om een andere God in het leven te roepen? Drie goden, terwijl er maar één is. Er is maar één macht en niemand anders. Je moet selectief lezen. Maar ja, als je de Heer Jezus leest, hoe hij omgaat met het Shema-gebod... ja, dan kom je er niet onderuit. Ik heb het toch gisteren gehoord op, in een video, prachtige argumentatie. Er is niets tegen in te brengen. Wij gebruiken het argument ook. Alleen de meeste mensen die, die willen het niet horen... Dus ze lezen selectief en ze willen het gewoon niet horen. Maar in Marcus 12 staat het heel duidelijk dat Jezus het Shema-gebed onderschrijft. Er is maar één God. En die ene God is een Hij. Ja, Jezus beaamt dat. U heeft gelijk, ze heeft geleerd, u ziet het heel goed. Het is een Hij, Hij, niet wij. Maar goed, oké. Okay. Dus ik bedoel maar, ik kan een heel betoog houden over de drie-eenheid. En als ik, het hangt er bij u zal het, er niet, zal het niet geloofwaardig meer zijn. Dus ik kijk wel uit om het te doen hier. Maar ik kan hem, als ik voor een groot gehoor zou spreken, of een klein of groot gehoor, met allemaal trinitariërs. Nou, ik kan zeer overtuigend. Ik kan zeer overtuigend prediken hoor. Ik heb 25 jaar de leer van de drieënheid verkondigd. Ik kan zeer overtuigend. Maar ja, ik hou niet van selectief lezen. Ik, je moet alles nemen, ook als, als het in je nadeel is. Ook als het in je nadeel is. En tot een andere conclusie leidt. Ook als het in je nadeel lijkt. Nou ja, er is een tekst die... Uh, ...ogwaarschijnlijk uh, in mijn nadeel lijkt. Dus dan moet ik me niet lezen. Nee, oké. Okay. <lacht> nou, ik lees hem toch. Want ik vind wel dat je eerlijk moet zijn. Altijd. En er niet bang moet zijn voor... Waar het toe leidt. Want niemand op aarde is er als hij, zo vroom en oprecht. God vrezen de wijkant van het kwaad. Dat zegt de Heer, hè? Heb je ook acht op mijn knecht Job? Maar het is toch acht want God slaat toch ook acht? God is toch alert, doordat hij alles doorkruist en de ogen zijn gericht op de mensen. En ook de Satan doorkruist. En, en de aarde en de ogen zijn toch gericht op de mensen. He, doe God en, en de Satan hetzelfde werk? Maar wat moeten we dan met deze tekst? En nog volhardt hij in zijn vroomheid. Hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet. Dat is Job 2 vers 3. Ja. Hoewel gij, Satan, mij, God, tegen hem, Job, hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Nou, ja, ik, ik kan niet over die, om die tekst heen. God laat zich dus kennelijk opzetten tegen Job door Satan. Satan die in de nabijheid, in de tegenwoordigheid van God verkeert. Maar God is terrein van ogen om het kwaad aan te aanschouwen, staat in Habakkuk 1 vers 13. En toch gebeurt dat, en toch laat God zich opzetten. ja. Uh, dat is een moeilijke tekst. Maar als je de hele context neemt, dan is het niet meer zo moeilijk. Dat zal ik proberen duidelijk te maken. Maar die tekst lijkt tegen mijn stelling te pleiten. Oké. Okay. God laat zich opzetten. Maar God neemt wel het initiatief. Nou, dan laat God zich wel uh, erg makkelijk opzetten, zeg. Tegen Job. Dan is hij niet zo machtig. Hoe zit het dan eigenlijk? Nou, dan ga ik even naar Job, hoofdstuk 16. Ik spring even, want ik kan moeilijk het hele boek gaan lezen. Ja, dat kan wel, maar dan zitten we hier morgenavond nog. In ja. Job 16 heb ik een hele mooie tekst gevonden, um, vers 9. Zijn toren staat daar, verscheurt en bestookt mij. Zijn toren, zegt Job. De toren van Yahweh. Hij knerst met zijn tanden tegen mij. Yahweh knerst met zijn tanden tegen mij. Nou, je leest helemaal niets meer over. De... Na de eerste twee hoofdstukken in het boekje op, lees je niets meer over de Satan. Hij speelt alleen een inleidende rol. Daarna gaat het alleen maar tussen Job en God. Ja, en dan spelen die drie vrienden ook nog een rol. Daar komen we straks op. Job 16, vers 9. Zijn toorn verscheurt en bestookt mij. Hij knest met zijn tanden tegen mij. En nu staat er iets verrassends. Mijn tegenstand staat er ook nog met een hoofdletter. Dat, dat, wat niet terecht is natuurlijk. Want in het Hebraïus uh, geen hoofdletters. Maar de vertalers hebben een hoofdletter gebruikt. Het is ontegenzeggelijk dat die tegenstander God is. Het kan niemand anders zijn. Niet de Satan, maar God. Mijn tegenstander scherpt zijn ogen tegen mij, zegt Job. Dus wie zet hij, ziet Job als zijn tegenstander? Het is God zelf, ja we God, dat is zijn tegenstander. Dus nou een directe confrontatie. Nu, ja, Job beseft het, het is God die mij dat allemaal doet lijden. En de Satan, die verdwijnt van het toneel. Hoe belangrijk de Satan ook is. En daarom denk ik dat Satan een dienaar moet zijn. Trouwens in Hebreeën 1, maar... Kijkt een beetje uit, maar in Hebreeën 1 lees je over engelen en engelen zonder genieten, hoor. Laat ik, laat ik dat het met je uit de wereld helpen. Engelen zonder genieten. Daar staat: engelen zijn dienaren van God, allemaal dienende geesten en ook die Satan. Het is een dienende geest. Anders kan hij nooit in de aanwezigheid van God. Op het hoogste toneel, dus uh, ja, op het hoogste podium, bij God verschijnen en een conversatie met God beginnen en dan zeggen dat God zegt: oké, okay, Hij zei in uw macht, maar spaar zijn leven. Nou, kunt u zich voorstellen iemand die een Hitler figuur, die iemand was levensbaar, die alleen maar mensen vernietigt? Maar God wil, geeft de ruimte aan Satan, maar tot zover. Omdat God, dat is de diepere, diepere bedoeling, en ik zal het straks proberen nog duidelijker te maken. De diepere bedoeling, God wil Job tot het uiterste beproeven. Er zijn twee boeken, twee verhalen in het, in het hele Bijbel, die dramatisch zijn, tot en met. En het... Het boek Job is er één van. Het verhaal van Job is het dramatische verhaal van de hele Bijbel. Er is maar één verhaal in de Bijbel die nog dramatischer is. En dat is het verhaal van Yeshua. Yeshua die... Och, ik zal er nog veel over zeggen. Dat wordt pas echt dramatisch hoor. En er zit veel meer diepte in de verzoekingen van Jezus dan we denken. Maar dat komt later allemaal. Maar ja, Job is een figuur die door God wordt beproefd. En het is een allesbeheersende vraag van het boek Job is, allesbeheersende onderwerp of thema, hoe u het noemen wilt, is hoe kan een rechtvaardig God toelaten dat er onschuldigen moet lijden? Dat is het thema. En nogmaals, ik ben vervelend hoor, door het te herhalen, maar ik, ik, ik wil graag vervelend zijn nu. Door dat te miskennen, miskennen wij... Het boek Job. Als wij denken dat het gaat om de Satan... Nou, dan zijn we gewoon... Uh, dan zitten we helemaal mis. Het gaat om Job, het gaat om God. De beproeving van God, van Job, door God. Er zijn nog drie mensen in het boek Job... Die een beetje vervel een hele vervelende rol spelen. Dat zijn die drie vrienden van Job. En... Uh, het boek Job is niet makkelijk hoor. Er moet nagedacht worden om het boek Job te interpreteren. Nou, als ik het verkeerd heb, oké, okay, dat is niet zo ramp, dan ben ik het alleen maar. Maar je moet toch wel met alle gegevens proberen klaar te komen. Um, ik meen dat die drie vrienden een hele vervelende rol hebben gespeeld. En dat in werkelijkheid. Ja, nou ga ik iets zeggen. In, nou, Dat in werkelijkheid niet de Satan, maar die drie vrienden de tegenstander waren van Job. Nou, fantaseer ik dat zomaar? Ik denk het niet. Even kijken. Nou, Job 22. Zitten we weer ver in het boek Job. Ja, die, die Satan is al helemaal verdwenen. Uh, en dan in hoofdstuk 22... Vers 15, zeggen een van die drie vrienden, kun je aangaan hoe ze over hem dachten, maar dat is het vooroordeel. Dat was de hele cultuur toen, trouwens nog steeds vandaag aan de dag, mee behept. 22 vers 5, dan zegt een van die drie vrienden, is niet uw boosheid groot tegen Job, hè? Is niet uw boosheid groot en zijn uw ongerechtigheden niet eindeloos? Terwijl het boek Job begint met te zeggen dat er niemand is zoals Job, wijkende van het kwaad. En dan zijn vrienden, ja, zullen je vrienden maar zijn. Is niet uw boosheid groot en zijn niet uw ongerechtigheden eindeloos groot? Nou, zo kunnen we doorgaan. Die drie vrienden die eerst een week lang uh, hem, zit, hem zitten in al het leed... Het is kennelijk ook die drie vrienden overvallen. Dus ze hebben een, een week stilgezeten... wisten geen woord uit te kramen... en dan ineens barsten ze los. Met beschuldigingen. En beschuldigingen, en beschuldigingen. Ik denk ineens aan het verhaal van die blinden in Johannes. Even gerry. Oh, je ouders zullen wel gezondigd hebben. Of hij je, je, je zal wel gezondigd hebben. Of je ouders tenminste. Ja, anders kun je, kunnen nooit gebeuren wat er gebeurd is. Hoe kun je blind geboren zijn... Nou, dus, dan heb je gezondigd, of je ouders hebben gezondigd. Zo, dat was de redeneertrant van die drie vrienden. Je moet gezondigd hebben. En al, al beweer je honderd keer van, nou, ik ben onschuldig. Dat, dat kan niet, hè. Iemand die zegt, ik ben onschuldig, dat kan sowieso niet, hè. Ja, maar Job was onschuldig. De nijd werd alleen maar groter. Want als je zegt, ik ben onschuldig, nou, dan ga je, gaan we zoeken naar... Je moet schuldig zijn, want als je ziet hoeveel leed jou overkomen is, God straft toch niet zomaar? Want die drie vrienden, die uh, hadden geen notie van de Satan, hè, die dat speelde zich in de hemel af. Die drie vrienden hadden geen notie van de Satan. Die zagen alleen wat God aanrichtte bij Job. Ja, de Satan verdwijnt naar de inleiding, en mijn zin is, vertegenwoordigt de... De Satan, een noodzakelijke functie, als dienaar van God, een engel, uh, hij belichaamt of vertegenwoordigt de verkeerde zienswijze, de valse redeneringen en de vijandige beschuldigingen van kwade mensen. Die drie vrienden van Job. Er was één vriend, er was er nog een vierde ook. Hè? En als je het boek Job leest, het einde toe, dan wordt die man niet... Door God. Berispt. Elihu die vierde. Die zei van nou jullie hebben verkeerd gesproken over Job. Jullie, jullie brouwen er niks van. Laat mij nou maar spreken. Dan zou je zeggen ja daar komt de hoogmoed van Elihu. Elihu wordt door God. Nergens van beschuldigd. Lees het maar in het boek Job. Nergens van. Maar die drie vrienden wel. Die hebben kwaad gesproken van Job. Heel erg kwaad. Dankzij de beproeving van Job, Job een veel helderder inzicht heeft gekregen in wie hij zelf is, in wie God is. Want Job was namelijk ook weer niet zo onschuldig. Nou zit ik net te vertellen, dan ga ik mezelf tegenspreken. Nee, maar Job zou dat zelf hebben toegegeven. Want ik wist niet waarover ik praatte, zegt hij aan het eind van, van het hoofdstuk van het boek. Ik wist, ik heb, ik heb gehoord van u van horen zeggen. En al de ellende die over hem hij uitgestort werd, kwam van God. En Job wist: ik ben, ik ben onschuldig, ik ben onschuldig, was ik maar nooit geboren. Maar hij moest tot inzicht gebracht worden: dat hij gewoon te weinig wist van God. God was te groot. Hij was te groot. Hij moest niet denken hoe vroom hij ook was, dat hij perfect was, dat hij volmaakt was. Dat was hij helemaal niet. En tot die ontdekking kwam hij dus ook aan het eind van het boek. Hè? Um, en God bestookte hem met vragen, hè? weer om hem te toetsen, om hem tot inzicht te brengen. Even kijken, waar is het? Job 38. Bijvoorbeeld, wat zou je zeggen van deze... Toen antwoordde de Heer Job uit de storm en zeide: Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand. God nu als een man. hij ah, spreek tegen Job. Hè? Niet tegen die drie vrienden, maar tegen Job nu. God nu als een man uw ellenderen. Dan wil ik u ondervragen op dat ge mij onderricht. Waar waart gij? Waar waart gij toen ik de aarde grondveste? Vertel het indien je inzicht hebt. Waar waart gij? En toen begonnen te dagen bij Job, ja maar wat, wat, wat, wat ben ik klein God is zo'n mysterie God is zo ondoorgrondelijk. ja natuurlijk, Job is niet aanwezig geweest toen hij gemaakt werd hij was niet aanwezig toen de aarde gemaakt werd, God is zo groot als God dingen doet die wij niet kunnen vatten dan wil niet zeggen dat het onrechtvaardig is voor God laten we dat nooit vergeten Daarom zeg ik, die Satan vervulde een noodzakelijke rol. En God was de tegenstander, Job 16. Gewoon met hoofdletters, hoofdletter, nog de benen. Omdat dat was de werkelijke tegenstander. Maar niet omdat God zondigt. Ja, alleen de gedachte is al absurd. Maar God is een tegenstander, niet alleen voor kwade mensen... Hij is vaak een tegenstander geweest voor kwade mensen. Hij heeft Israël, nou, ik, daar haak ik weer aan bij Deuteronomie 8, Israël die zo ongehoorzaam was, die twee keer in ballingschap werd geleid. God was een tegenstander voor Israël. Maar is, God is niet alleen een tegenstander voor kwade mensen, die het verkeerde doen. Maar God is zelfs een tegenstander van goede mensen, Job. Nou, hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat niemand uiteindelijk 100% goed is. En omdat ook Job niet goed was. Maar je mocht willen dat je zo rechtvaardig was als Job. Ik denk dat niemand van ons kan tippen aan Job. Zoals we hier allemaal zitten. Hij was zeer rechtvaardig. Maar er ontbrak toch, toch kennis. Want Job die begon. Uh, een beetje arrogant te worden. Ja, waarom, waarom laat u dat allemaal toe? Waarom moet mij dat overkomen, al dat lijden? En ik ben toch schuldig? En daar zat een valkuil. Want hij, hij moest tot inzicht komen dat hij moest aanvaarden dat God zo goed is en zo'n beproever is. Dat hij moest aanvaarden, dat moest hij ook aanvaarden: dat, dat de ondergrondelijkheid van God. Dat we God niet kunnen begrijpen. Dat God ook ons kan beproeven. Die goed handelen. Die goed zijn. Maar er is niemand natuurlijk. Die zo goed is geweest als Jezus, Yeshua. En Yeshua, die is tot de bodem gegaan. Hij heeft, de, hij heeft moet tot de bodem die kelk moeten leegdrinken. En kun je zeggen omdat, hij, omdat Yeshua bezweken is? Yeshua is niet één keer bezweken voor de verzoeking. En toch moest hij tot het uiterste gaan. Ja, ik neem een voorschotje. Ik weet het. Oh, ik, ik heb veel meer te zeggen over Yeshua, maar dat komt allemaal later. Maar Filippense 2, en is zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Terwijl hij nooit gezondigd heeft, is hij gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Yeshua, met zijn 33 jaar, wat is leeftijd? Hij is de zoon van God. De zoon van God. Hè? Niet een zoon, maar de zoon. Verwekte zoon van God. Die had meer inzicht in, zijn, in zichzelf... dan tien jobs bij elkaar. Dan twintig jobs durf ik te zeggen. Yeshua, geprezen zij Yahweh... Voor de, voor de zender van zijn zoon. Die nooit gezondigd had. Indien u wilt, laat deze beker mij voorbij gaan. Wat had u voor kwaad gedaan... Hij had niet alleen niet kwaad gedaan, hij had God altijd gehoorzaamd. Maar goed, we hebben het niet over Yeshua. Het gaat over Job. Oké. Okay. Er is een leuke tekst in Lukas 22. Een heel interessante tekst. Lukas 22, vers 31 dacht ik. Ja, die, moet ik, die wil ik u niet onthouden. De ervaring van Job is ook de ervaring van Petrus geweest, de apostel Petrus. Het is een toespeling eigenlijk op de ervaring van Petrus. Maar goed, laat ik het even vertellen, die tekst. En dat vind ik een zeer onthullende tekst, in het Nieuwe Testament deze keer. Ik beschik u, zegt Yeshua tegen de apostelen, het koninkrijk... Gelijk mijn vader het mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. En gij zult zitten op de tronen om de twaalf stammen Israëls te richten. Dat is nog toekomst, hè? En dan wendt Yeshua zich tot Petrus. En let nu eens op wat hier staat. Je, je, bent, je bent gewoon geneigd om eroverheen te lezen. Dus ik, zeg, ik waarschuw maar dat, dat u alert bent. En dan nog zult u het niet snappen, 1, 2, 3. En, maar als ik u het uitleg, dan denk ik, ja, dat moet zo zijn. Dat Jezus hier iets heel onthullends zegt. Simon, Simon, zie de Satan, de Satan, heeft verlangt u lieden te ziften als de tarwe. De Satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe. Oh, is het dan toch een bovennatuurlijke vijand? De Satan heeft verlangt u, de Satan verlangt u te ziften als de tarwe. Heeft u ooit gehoord? Heeft u ooit gehoord dat in een ziftingsproces alleen maar kwaad gebeurt? De Satan heeft verlangt u te ziften als de tarwe. In een ziftingsproces wordt toch het kaf van het de tarwe en het koren gescheiden. En is dat niet een positief resultaat? En dat is het werk van Satan. Dat is dan moet ik even doordringen. De Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Als ge eenmaal tot be bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen als je eenmaal tot bekeerde gekomen bent. Ja, natuurlijk. Was het Petrus niet die zei... Uh, dat zal u geen zin overkomen, heer? Dat Jezus zegt... ga weg, Satan, achter mij. Ook Petrus moest... door een schiftingsproces... wat positief was, niet negatief... tot inzicht gebracht worden... waar het eigenlijk om ging. Tot inzicht gebracht worden dat Jezus' lijden en dood helemaal noodzakelijk waren. Nou, dit is moeilijk te vatten voor ons in het begin, maar um, voor, voor Peter was het helemaal ook moeilijk te bevatten, dat hij tot inzicht moest komen, want hij geloofde toch in God, hij geloofde toch in de Messias. Ja, maar hij geloofde niet in de Messias, die stierf en die moest opstaan. Dat geloof had hij nog niet. En zo markeerde er ook iets aan het geloof van Job. Echt waar. Hij moest ook tot inzicht komen. Hij moest tot een helderder besef komen. Tot, van de heiligheid van God. Van de heiligheid van God. En Job moest leren... dat er impliciet in het boek van Job, in zijn verhaal... hij, hij moest onderwezen worden, aangaande de opstanding en het eeuwige leven... Niet op directe manier zoals bij Jezua, maar er staat iets in het boek Job. Hij moest tot besef komen dat God veel groter is en dat God kan door de beproeving heen tot, iemand, bijna, tot er bijna niks van hem over is, hem doen opstaan. Hij, impliciet zit er een boodschap in van eeuwig leven. Nou, dat is natuurlijk veel duidelijker geworden toen uh, Jezus. Dat onvergankelijke leven. heeft gebracht. En. Um, ja, dat, dat was de echte doorbraak. Dat was bij Job nog niet. Maar Job, toch zegt Job. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat mijn losser leeft. En ten laatste zal hij mij doen. opstaan. Dat wil nog niet zeggen dat hij Job. tot het inzicht is gekomen. van de opstanding. Ik bedoel. Niet zoals bij Jezua, natuurlijk niet, maar er begon iets te ontlijken. Maar goed, ik wil u nog een aantal teksten leren om uw gedachten te ordenen en uw mind te resetten over de Satan in de Bijbel. Alles is niet als het, wat het lijkt. Nou, 1 Korinther hoofdstuk 5. Het is moeilijk hoor, ik, ik, ik geef toe, sommige dingen zijn moeilijk. Maar 1 Korinthe 5, daar lezen wij over die man die hoererij pleegde, omdat hij leefde met de vrouw van zijn vader. Daar zegt Paulus, ja, uh, gij zijt opgeblazen in plaats van van uw veeleer te bedroeven en dus de bedrijven van die daad uit hun midden te verwijderen. Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet maar naar de geest wel aanwezig reeds, als aanwezig geveld over hem die op zulke wijze zoiets heeft gedaan. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de zaad over. Hoe kan Paulus dat nou adviseren? Want de Satan is er alleen maar uit op uit om ons in het verderf te storten. Dus dat kan Paulus niet bedoelen, al gebruikt hij het woord Satan. Tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden wordt in de dag te zeren. Hoe kan je nou overgeleverd worden aan de Satan, opdat je geest behouden wordt in de dag te zeren? Dat is onmogelijk. Als de Satan hier, die bovennatuurlijke gevallen engel is... Die rebellerende Satan van de populaire verbeelding is onmogelijk. Je kunt niet mensen overleveren opdat ze geest behouden worden. Overleveren aan de Satan, u te staan. Ik lees een andere tekst voor, uit het Nieuwe Testament ook. Om aan te tonen dat je heel voorzichtig moet zijn hoe je het woord Satan moet zien of gebruiken. Het kan heel verrassend zijn hoor. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 20. Uh, er waren mensen die, ja, omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipreuk geleden. Nou, dan zeg je, niks meer aan te doen hè, aan die mensen. In die hun geloof schipreuk geleden, er is dus niks meer aan te doen. Hè. En dan zeker niet uh, als je het volgende vers leest. 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 20. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, broeders hè, die ik aan de Satan heb overgegeven. Nou, dat is een rare, dat is een rare samenwerking tussen Paulus en Satan. En daar staat er wat bij, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Nou, hoe kan dat nou? Als de Satan hier een bovennatuurlijke vijand is, hoe kan dat nou? Hoe, hoe lossen we dat op? Dat kan niet anders betekenen, dat, maar het is vrij, vrij wat nadenkwerk, je hebt dat niet meteen te pakken. Ik heb een klein voorsprong, ik, ik heb hier 26 jaar over nagedacht. Dan kan ik het nog mis hebben, kunt u zeggen, oké, okay, ik ben nederig genoeg om dat te erkennen. Maar al die feiten die ik ervoor breng, die kun je niet zomaar wegwissen natuurlijk. Omdat de enige uitweg die Paulus zag bij Himeneus en Alexander was... Zet ze uit de gemeente. En dat is de betekenis, mijn inziens van... Uh, geef ze over aan de Satan. De vijandige gemeenschap buiten de christelijke gemeente, om het zo maar te zeggen. Dat is de enige mogelijkheid dat ze tot bekering en tot inzicht komen. Nog een tekst. 2 Corinthians, hoofdstuk 12... Vers 7: Daarom is mij, zegt Paulus, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. En die noemt hij een engel des Satans. Wat is er gebeurd? Een doorn in het vlees. Een engel des Satans gegeven. Nou. Om even kort door de bocht te gaan en niet te lang te maken. Zoals, zoals Job een doorn in het vlees werd gegeven. zoals Job gepijnigd werd, pijn leed. om hem een les te leren. zo werd ook de apostel Paulus, die de gemeente vervolgd heeft, enzovoort, enzovoort. opdat hij zich niet te zeer zou verheffen, een door het in vlees te geven, een engel des Satans. Die engel des Satans wil zeggen, God stuurt hem die engel des Satans. Maar het was niet een letterlijke engel. Het was een kwaal. Trots juist. Juist, dat moest ook Job leren. Ja, oh, ja oké. Okay, maar dat moest Paulus leren, die grote apostel Paulus. Werd nederig gemaakt. En wat staat er dan? om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Nou, hij was nederig zat, hoor. Maar zelfs Paulus moest nederigheid leren. En er staat er, drie maal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. Niet dat de Satan van hem zou aflaten, nee, dat God, dat hij van mij zou aflaten. Ja, die Satan dan. Ja, hoe je het niet moet, Ik bedoel, die, die, die, die, die engel der Satans. Die, die, die kwaal. Maar, God heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. God heeft tegen Paulus gezegd, en dan gaat het dus niet om de Satan die iets zegt, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst een volle in zwakheid. Nou, broeders en zusters, mijn zinzins, is dat de les die ook... Job heeft moeten leren. De kracht overbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Mijn genade is u genoeg. Maar als je en ik hebben eens gezegd, mijn genade is u genoeg. Dank u, Heer. Uw genade is ons genoeg. Dus we zijn hier, uh, eigenlijk, wat ik wil zeggen hiermee is, met die drie, vier voorbeelden, uit het Nieuwe Testament, uh, dat de Satan, een prachtig werk verricht. De Satan heeft een prachtig werk. Al Dina, als je hem ziet als niet als Hitler, maar als je hem ziet als een engel die God gebruikt, zijn een werktuig, wel een tegenstander, maar God kan ook een tegenstander zijn. Hè? Hij, doet zijn Hij doet zijn boodschap geweldig. Satan heeft een voortreffelijk werk verricht. Bij Job, bij Paulus. En ja, dat, dat komt later bij Jezus. <lacht> een voortreffelijk werk. Een excellent werk. Satan verricht een heilzaam werk die lijnrecht in tegenspraak is met de Satan van de populaire verbeelding. Tot die conclusie ben ik gekomen. En dan ben ik nog maar bij onderwijzing 2. Maar naderen... Het eind. Ik ga even naar Job terug, maar nu ga ik naar Job, het laatste hoofdstuk Job hoofdstuk 42. Daar staat in vers 7: nadat de Heerde deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heerde tot Temanit Elifas: mijn toren is ontbrand tegen u en uw beide vrienden. Dus God bestrafte die drie vrienden. En je leest niets meer over Satan. Je leest nergens dat de Satan bestraft werd. Je kunt lezen tot je er ons weg, maar je zult het niet vinden. Maar die drie vrienden werden bestraft. Die belichamen namelijk het kwaad. Lees je in hetzelfde hoofdstuk 42, maar dan vers 11. Vanaf vers 10 maar. En de Heer bracht een keer in het lot van Job... Toen hij voor zijn vrienden gebeden had en de Heer gaf Job het dubbel van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden, zijn vrienden allemaal, al die mensen komen naar hem toe. En aten met hem in zijn huis. En ze beklaagden hem, en het gaat mij nu om die tekst. Hè? En zij beklaagden en troosten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had. Hè? We lezen niets meer over de Satan. Wie heeft het onheil over hem gebracht? De Heer, Yahweh. Ja. En eigenlijk begint het Job, boek Job daar al mee. Hè? De Heer heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Maar Job volhardde. Zoals in Jacobus 5 staat. Nu ben ik bijna klaar. Maar nog niet helemaal. Er komt iets heel essentieels nog. Het boek Job loopt uit op de vermaning tot verootmoediging, zoals Israël in de Woestijn, Tot verootmoediging en buigen voor Gods wijsheid en almacht. Dat, die les moest Job leren. Zijn zienswijze moest gezuiverd, zijn denken moest gezuiverd worden, ook op dit punt. Maar nu, Jezaja 45, vers Zes en zeven. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kende, opdat men het weten waar de zon opgaat en waar ze ondergaat: dat er buiten mij niemand is. Dat is mijn punt. Dat er buiten mij, zegt God, door, door de profeet Jezaaiër: dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heer en er is geen ander. Ik ben tot de conclusie gekomen na jarenlang onderzoek dat er helemaal geen andere macht is buiten God. Er is er maar één. Er is er maar één. Die het licht formeer en de duisternis schep. Die het heil bewerkt en het onheil schep. Precies dezelfde woorden wat in Job staat. Die het onheil bewerkt. En er is geen macht buiten mij. Nou ja, toch tenminste wel even die Satan kunnen noemen, hè? als die zo belangrijk was. Maar die Satan is helemaal niet belangrijk drie vier teksten in het hele oude testament mozes wist niks van een satan dus dan hou je maar drie vier teksten over twee teksten drie teksten in de rest van het oude testament aan die twee teksten